Uur. Dit is Eva de met het NOS-journaal. In Venezuela is een legerhelikopter neergestort. De zeven militairen die erin zaten zijn om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in het gebied... in de buurt van de hoofdstad Caracas. Het gebeurde niet ver van de militaire academie... waar op dat moment president Maduro op bezoek was. Maduro probeert zijn band met het leger te verstevigen... na de mislukte staatsgreep van oppositieleider Guaido... De poging om met hulp van een groep militairen Maduro af te zetten mislukte afgelopen week. In Wageningen is om middernacht op het 5 mei plein het bevrijdingsvuur aangestoken. En daarmee is de viering van Bevrijdingsdag in het hele land officieel begonnen... Het vuur wordt door loopgroepen naar gemeenten in het hele land gebracht. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé met 1500 oudstrijders en andere militaire veteranen Verspreid over het land zijn er verder 14 bevrijdingsfestivals. De Turkse regering is woedend over de luchtaanvallen die Israël heeft uitgevoerd op de Gazastrook. Bij de aanvallen vielen vier doden en ook werd een gebouw getroffen waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu is gevestigd.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 In Algerije is de jongste broer van oud-president Bouteflika opgepakt. Ook twee vroegere chefs van veiligheidsdiensten zijn aangehouden. De 61-jarige Saïd Bouteflika werd jarenlang gezien als de feitelijke machthebber sinds de gezondheid van zijn 82-jarige broer Abdelaziz na een beroerte achteruit was gegaan. De president trad begin april af na aanhoudende protesten.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. house that shit? Ding! Session. Die ganze show gibt's House Session mm -hmm.